Van Fontein met het NOS Journaal. Het aantal mensen met griep is weer toegenomen. Afgelopen week gingen 155 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. De week daarvoor waren het er 140 gemeld gezondheidsinstituut niveau. Hoeveel mensen precies ziek zijn is niet bekend doordat lang niet iedereen zich met griep bij de dokter meldt. De griepepidemie in ons land duurt nu al 11 weken en dat is twee weken langer dan gemiddeld. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben... is er officieel sprake van een epidemie. In Os heeft de politie zes mensen opgepakt nadat daar een container met 4500 kilo cocaïne was afgeleverd. De drugs zaten in een zeecontainer met bananen. Die kwam uit Colombia. De douane in Antwerpen ontdekte de cocaïne afgelopen week De container was door de politie gevolgd naar het afleveradres. Vier mannen en twee vrouwen zijn aangehouden. Vijf van hen komen uit de omgeving van Os en één uit Colombia.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 Uiteindelijk wordt het min 6 tot min 10 graden. Morgenochtend is er zon. het wordt min 3 tot min 5 graden. Donderdag en vrijdag is het ook nog koud. Daarna gaat de temperatuur omhoog. En dan kan er wat sneeuw vallen. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files met 10 minuten of meer vertraging Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschap en, en Hoge Maden, een kwartier. Daar is één rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk 20 minuten. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Stad en Almere Buiten-Oost. 20 minuten vertraging door een kapotte auto. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsberg en Wageningen een kwartier. De meeste vertraging is er op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Woerden en Gouda staat daardoor 12 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via Leiden over de N11. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Hardingsveld-Griesendam een kwartier. De A15 Gorkum-Rotterdam voor Hardingsveld-Griesendam 10 minuten vertraging. A27 Almere richting Breda tussen Utrecht-Noord en Nieuwegijn, 20 minuten.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 Shelter Shelter for the night And This one could be held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 It's a piece of